De Gehangene van het Patershol. Een radiofeuille naar Georges Simenon. Commissaris McGree luistert toegewijd naar de bekentenissen van Van Damme, Belvoir en Lombard. Georges Lombard is aan het woord, maar wordt door ontroering overmand. Belvoir vertelt verder. Hij heeft het over nummer 6 van de broederschap van de apocalypse, Willy Mortier, de cynische zoon van een schatrijke handelaar. Martier paste eigenlijk niet in hun artiestenclubje. Hij verachtte hen zelfs. Hij kwam alleen maar genieten van de materiële barrière die hen scheiden. En toekijken hoe de anderen dronken werden. Hij kreeg bergen zakgeld waarmee hij armere medestudenten omkocht om zijn college dictaten bij te houden. Sliep met prostituees maar gaf geen rode duit uit om zijn makkers te trakteren. Tien jaar geleden, op kerstavond, gebeurde het dan. Zes van de zeven bouwden een feestje in de kamer van Klein. Ze hadden al overvloedig wijn gedronken toen Mortier eraan kwam, net terug van een mondijne party. De dronken Emile Klein veerde recht en beval hem meer wijn te halen, waardoor Mortier op hoongelag werd onthaald. Klein werd razend en voor iemand besefte wat er aan de hand was, sprong hij op Mortier toe en plofte hem een mes in het strottenhoofd. Van Dange en Belouard bewaarden hun kalmte en sleepten in het holst van de nacht mortierslijk naar de schelde. Jeannin, Lecoq en Lombard slaagden erin de half gekke klein tot bedaren te brengen. Niet voor lang. Hij pleegde op 15 februari zelfmoord. Dat was het einde van de broederschap van de apocalypse. Drie weken na de beruchte nacht vertrok Belouard naar Parijs en werd bankbediende. Ook Jeannin vestigde zich in Parijs. Van Damme trok naar Bremen en Chef Lombard bleef in Gent, Zwoegen voor vrouw en kinderen. De zaak leek voorgoed in de doofpot te worden gestopt, als niet. Maar Maigret heeft het al begrepen. Er was ook nog Le Coq d'Arneville. Kan er hier niemand een beetje licht maken? Ik zie geen steek meer. Momentje. Hier staat nog een stukje kaars. Zo. Wanneer is Le Coq d'Arneville voor de eerste keer bij u langsgekomen, meneer Eh uh, Drie jaar geleden, totaal onverwacht. Hij was ziekelijk, nerveus, wanhopig misschien. Hoe dan ook, ik voelde ...voelde vijandigheid in zijn houding. Hij grijnsde, beefde, ...bewonderde vrang... ...mijn mooie huis, mijn meubilair. Hij vroeg... ...of ik alles... ...had kunnen vergeten. Ja, dat had ik niet, commissaris. Want ik wou leven. En daarom heb ik als een bezetene gewerkt. Hij was met Klein... ...achtergebleven die nacht Klein die op de 15e februari zelfmoord pleegde. Hij was vreselijk om aan te zien. Lecoq was nog precies dezelfde als toen... net alsof de tijd voor hem was blijven stilstaan... en, en voor ons niet. Hij zei me dat hij zijn naam veranderde... omdat niets hem nog aan het voorval mocht herinneren. Niets. Hij heeft nooit... Nog een boek gelezen. Hij werd handarbeider. Hij vertelde me dat alles in één adem, samen met een pak verwijten. Ons leven was geslaagd en het zijn mislukt. Hij kon nergens nog rust vinden. Begon dan ook te drinken. Well, ik... Ik denk dat, dat ik er nu iets van begrijp, commissaris. Wij waren jong tien jaar geleden. Qua jongens nog. Wij hanteerden begrippen als leven en dood alsof het niets was. De meest morbide ideeën maakten deel uit van een spelletje. Maar voor de twee minst nuchtere was dat geen spelletje meer. Voor Klein en Lecoq. Lecoq heeft tien jaar lang met die nachtmerrie geleefd. Uh, hij ventelde hij zich in spijt en vroeg en toen keerde hij zich tegen ons. Natuurlijk, hij had alles verknald, zijn leven. En dat was zijn vrouw en zijn zoon. Terwijl wij, tot op een zekere hoogte, het gemaakt hadden. En daar zouden wij voor boeten. Hij begon ons af te persen. Met dat oude kostuum dat hij nog bezat. Hij vroeg geld, commissaris. Veel geld. En hij trof ons allemaal in onze zwakke plek. Want ziet u zowel voor Van Damme, Lombard Lobar... als voor mij zijn geldreserves zeer belangrijk. Hij kwam terug. En hij bracht ons allen aan de rand van het bankroet Weet u, commissaris? Op mijn huis rust een zware hypotheek. Van de bruidsgat van mijn vrouw blijft er nauwelijks iets over. En, en wat erg is... Hij deed niets met dat geld. Hij gooide het in de kachel. Het drie jaar. Hebben we allemaal zwaar gevochten, commissaris, elk op zijn terrein. Wat het moest. En toen kwam het telegram van Damme uit Bremen zeggende dat Lecoq dood was. En verscheen u ten toneel. Ja. Nee. Wie rukte een van de twee valises uit mijn hand in de Nord? Genève. Ik was er toen ook. Mm -hmm. En van wie krijg ik dat briefje in Hotel Majestic? Van mij? Ja, maar ik kon niks zeggen, omdat Van mijn en Belvoir iets vermoeden. En u heeft ook op mij geschoten? Ja. Mm -hmm. Ja, commissaris, ik kon niet meer. Ik, ik wou leven. Ik heb een vrouw en drie kinderen. En al de schulden die ik door de kok gemaakt heb... ...die zou ik vroeg of laat terugbetaald hebben. Maar het gevoel dat u alles ging ontdekken... ...dat ik, ik, ik zou ook op u hebben kunnen schieten, commissaris. Tien jaar geleden had het mij niet kunnen schelen... ...als ik in de gevangenis was gegaan. Maar, maar nu, na zoveel jaren zoeken en vechten... Ik, ...ik kan het niet geloven... Over 26 dagen zullen de feiten verjaard geweest zijn. Tja. Zullen we niet beter naar buiten gaan? Hm? Ik zie inmiddels geen hand meer voor mijn ogen. Ik ging hen voor en daalde de trap af. Ze waren vlak achter me. Ik voelde Belwaars adem in mijn rug... Er gebeurde niets. Commissaris, ik. Meneer, ik me te verontschuldigen, maar ik word dringend te Parijs gebracht. Slaap lekker. was dan de laatste aflevering van De Gehangene van het Sol naar de roman Le Pendu de saint Folien van Georges Simenon. Bewerking en regie lag in handen van Ludo Schatz. Werkten mee, Ward Ravet Alsmegré, Walter Cornelis, Herman Niels, Anton Kogen en Hugo Prinsen. Technici waren Jan Kuipers en Bart Wijs.